12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Wat Groot-Brittannië betreft wordt het begin van de brexit-onderhandelingen niet uitgesteld. De verantwoordelijke minister Davis zei op de Britse televisie... dat de gesprekken zoals gepland volgende week maandag kunnen beginnen. Vorige week verloren de conservatieven van premier May bij de verkiezingen de meerderheid in het parlement... en daardoor rees de vraag of de onderhandelingen over de brexit zouden worden uitgesteld. Minister Davis zei dat de regering bij de brexit-onderhandelingen met de EU... geen concessies zal doen. In een goudmijn bij Johannesburg zijn de afgelopen dagen 178 mensen gearresteerd. Het zijn illegale mijnwerkers die de mijn inkonden doordat het personeel staakte. Ze probeerden goud te stelen en kregen daarbij hulp van medewerkers van de mijn. Zo kregen de illegale mijnwerkers water en eten zodat ze het onder de grond langer konden volhouden. Bij de mijn wordt al een week gestaakt uit protest tegen maatregelen van de beheerder om illegale mijnbouw tegen te gaan.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 In zo'n duizend stenen gingen mensen gisteren naar de stembus. De verkiezingen worden gezien als graadmeter... voor de Italiaanse parlementsverkiezingen volgend jaar. Het weer wisselend bewolkt en later kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen droog met zon en stapelwolken. Dan kan het 23 graden worden. Dit was het NOS-journal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Bijluisteraars. Welkom bij 7 Zandvoort, uh, Zandvoort Lunst En wat gaan die weken toch? het uh, vliegen ze toch voorbij, Dolly? Maar ja, voor... nou, jij zegt het, maar ik, ik zat het ook net te denken. Ja. Ik denk, we zitten alweer op de helft van juni bijna. Het is toch niet leuk meer zo snel? Ik ben de al alweer aan het uitpakken hoor. Oh, ik heb hem nog niet eens ingepakt, weet je dat? Ik heb hem gewoon om het hoekje van de deur gezet. Ik oh, denk, nou, ik zie je zo alweer. Het lijkt me zo'n luxe positie als je, als je een paar garageboxen hebt... en je kan die kerstboom gewoon op wieltjes zetten... en dan ja, opgetuigd ja, gewoon ja. in een garage met een doekje eroverheen. Ja. En dan met de kerst gewoon weer tevoren. Zo, ja. Even dat geklooid met die liggies allemaal en zo. Ja, maar je kan er ook mensen voor inhuren tegenwoordig, hè? Oh, oh ja. ja? Ja, daar heb je speciale bedrijfjes voor. En mensen die dat heel leuk vinden en heel... Goed kunnen en handig in zijn, kan je gewoon inhuren. Oh? Ja, dat gaat in de markt. Oh, slim. Ja, ja. ja, ik heb laatst iemand gehuurd voor de paastak. Ja. <lacht> <lacht> nou ja, ze kan niet wel weer door. <lacht> <lacht> <lacht> ik heb trouwens. Heb ik je dat al verteld? Dat, nee, dat, wat, dat ik, ik je weet Hans, niet wat klok, je wilt Hans klok heb ontmoet. Heb jij Hans Klok ook al ontmoet? Jij toch ontmoet ook ja, iedereen? Waar hij heb je, heeft je mij die ook ontmoet? Gele... Heeft, nou, in Haarlem. Oh. Hij heeft mij iets geleerd ook, meteen. Een illusie. Ja. Oh. En dat is meteen ook gelukt. Ik ben naar de duinen gegaan, er kwam een konijn tegen. En ging er als een haas vandoor. GELACH Ik dacht, ik dacht oh, oh, ja. dat je vriendjes met hem wilde worden. En dat je toen geleerd had dat vriendschap een illusie is. Ik denk, jij hebt weer een bruggetje naar het volgende nummer. Nee, oh, die oh? kunnen we wel even draaien straks. Wil <laughs> je die als het liedje van de zijde? Nee, dus wat, dat nee, doel. nee. Ik wil een liedje voor Willem. Oh, voor Will oh, Willem is jarig. Ja, Willem is jarig vandaag. Oh. Dus ik wil de, in, het, in mijn eerste mogelijkheid uh, van het liedje van de sidekick... wil ik graag een nummer voor Willem. Nou, we gaan nog niet vertellen wat, wat het is, Willem. We pakken hem nog niet uit, nee. Het cadeautje. We laten hem nog eventjes betijen, zeg maar. Ja, toch? En uh, we gaan naar het eerste nummer uh, van deze uitzending. En daar had ik voor gekozen Next to Me van uh, Emily Sande. me. Uh, Emilie Sunday was dat, luisteraars. We gaan eventjes naar Justin Timberlake. We zwingen met hem, want hij kan het gevoel maar niet loslaten. Can't stop the feeling. I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on Off of my city Off of my home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 Can't stop the Justin Tim, Timberlake met Can't Stop The Feeling. En uh, Dolly, jij vertelde me net iets over Alain Clark. Ja, ik vroeg me af of, of jij ja. uh, het... Want, want Alain die heeft een uh, nieuw nummer uh, uitgebracht. Ja. En het is zo'n vreselijk leuk nummer. Dus ik... ik ik dacht, misschien heb jij hem al gehoord. Maar jij kende hem nog niet, hè? Ik ken hem nog niet, nee. Ik, nee. Wel, ik heb hem wel, wel een paar maanden geleden gesproken. Ja. Eh, toen vertelde hij al dat hij bezig was met een nieuw album. Ja. Maar eh, hij, vertelde, hij, hij wilde toen ook niet zeggen wat en hoe. En, nee, ja, nee, nee. Dat was allemaal nog een geheim ah, en zo. Toen was het nog heel geheim. Maar nu ja. is hij uit. En ja. we zijn natuurlijk als uh, Sandvoort dus enorm trots op, uh, op weer een nieuw nummer van Allen. Ja, ja, dat snap je wel natuurlijk. Zullen we even draaien? Ja, zullen we het doen? Ja. Het is een leuk nummer, hoor. Ja, kiss, you the, kiss you the same. Is same, Alain Clark? Uh, ja, dolly, mag ik eerlijk zijn? Ja, je vindt het niet zo leuk? Nou, laat, laat ik zo zeggen, het is niet slecht. Het is natuurlijk ook uh, muzikaal, zit het heel goed in elkaar ja? getippend. Ja. Alleen, kijk, allee, ik vind van Alain Clark, die heeft zo'n beetje in zijn stem iets van, van een Michael Jackson-achtige. Ja. Uh, hij zou zich meer moeten, moeten, moeten profileren met, met uh, een repertoire wat daar erg op lijkt, denk ik. Het is, ja. het is te ingewikkeld. Ja, zou je denken? Nou, voor mij ja. wel. In geval, nou, het is, ja, ik weet, kijk, als je dat nummer van Justin Timberlake net weet ja. Je wel, ja. ja, dan ga je automatisch meezingen. Ja. Maar probeer dit ja. maar eens mee te zingen. Nee, dat, dat is lastiger. Bijvoorbeeld. Ja, dat He? klopt. Het dat klopt. Dat is ook iets totaal anders dan dat we van hem gewend zijn. Hè? Dat, ja. dat zei ik al. Hè? Want, ja. Ja. Nou ja goed, uh, wie ben ik hoor. Want misschien wordt het te grote hit, gun ik hem ook van harte. Ja. We hebben uh, iets heel naars meegemaakt de afgelopen periode. Dat, dat, ik weet niet of jij dat weet. Dat, dat, uh, uh, drie maanden geleden uh, trof Precies. het Hollenders met zijn vader. En, ja. en een hele band van, van de Soulful Blues Quality uit de jaren 60. Ja, met, ja. met Ruud Jansen ja. er ook bij. Ja. Beb Sfeer op Drums. Beb die ja. ook nou hier als uh, mm -hmm. inmiddels werkt. En twee blazers erbij, Ed Cat en Hans Cat. Hans God, de saxofonist. En Ed Katten, de trompetist. Mm -hmm. Mm -hmm. En nu hebben we, heb ik een paar weken geleden... Hoorde ik ineens van... Weet je dat Ed dood is? Ja, ja, ja. Oh, dat ja, dat, dat verhaal je dus ken je? Ja, ja, nou, ja dat verteld ja, voor Nou ja, voor de luisteraars. Dan ja. dan even. Die, die, die, die man die was, dus, die was dus betrokken bij dat concert drie maanden geleden. Stond heel enthousiast nog mee te blazen. Kreeg een maand later te horen dat hij... Die, dat die, nou, die verschrikkelijke ziekte kanker had. En, en dat hij er twee maanden over gaan had, Was hij er niet meer? Ja, het is wat je ongelooflijk wat er dan in een kwartaal, want daar praat je dan over, kan gebeuren met je. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, die associatie ja. heb ik nou helaas, helaas even met Alain Klaar. Ja, die ja was, die snap was daarbij. ik. Ja, Hier, dat is natuurlijk nog vers, hè. Die was daarbij. Ja, maar kijk, ja. ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik weet dat het alleen een hele album mee heeft gemaakt. Dus uh, ik wil niet over één nummer meteen oordelen. Ik, uh, ik denk dat dit uh, gewoon ook een probeersteltje is, een single, dat het is uitgebracht. Ja. Het is, het is een, uh, een lief liedje, een leuk liedje om naar te luisteren. Het is, het is absoluut goed. Alleen als commerciële hit... Uh, nou dat ah, ja, dus het is even wennen, denk ik. Ja, dus misschien ook dat wel. Ja, joh. Uh, nou ja, we weten daar wil ik wel eventjes mee afsluiten. We weten natuurlijk juist dat Alan Clark natuurlijk een uh, virtuoze zanger en een uh, heel talentvolle muzikant is. Dus dat, nou, uh, en dat, componist. Ja, dat ja. staat buiten kijf. Dus ja. iemand om trots op te zijn, denk ik. Zo is het, dat vind ik ook. Uh, even kijken hoor, wat had ik nou nog meer uh, klaar? Ik weet het niet. Ja, ik had. Nog, ik had uh, Je hebt er nog wel een plaatje meegenomen? Jawel, ja, oh, jawel, ik schrik ik heb, al. Ik, heb, maar, uh, ik denk, je zal toch niet met twee nummers naar de studio zijn gekomen? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> ja, nee, even door, van nee. Blad, en en tears, zeg je dat iets? Uh, bloed, zweet en tranen. Ja, ja niet, dat zeg me wel, maar dat ken ik meer van André Hazes. Maar ja. ik neem aan, dat, dat hebben ze een Engelse André Hazes. Dit is een duivels nummer. Oh nee, hè? Het gaat over Lucretia McEvil. Nou, ja die e ken ik denk helemaal niet evil is ja ja als je het hoort, hoort dan oh. herken je het misschien oké okay. <middels> Zwerd en is een groep uit de jaren uh, uh, 60, uh, Een beetje uh, gelijk in opkomst met uh, Chicago. Uh, die ook een uitstekende blazerssectie hadden. En dat hadden we ook. En uh, ja, is een heel ander repertoire, Dolly, toch? Is ook niet commercieel ja. dit. Ook niet commercieel. Ik ben wel of waanzinnig goed. Ik ken het helemaal niet. Oh, oké. Okay. Maar het klonk nou, ja. wel heel bekend. Die sound klonk heel bekend. Uh, ja, maar... Blazwerd en Tiers zijn ook verantwoordelijk voor. Daar hadden ze een hit mee: uh, Spinning Wheel. Wat? Uh, ja. Maar ja, dat is hem, ja. Zie je? Dat, dat is toch dan helemaal hun stijl, hè? Precies. Dus het klonk heel bekend, maar het is een ja. vreselijk leuk nummer: dit. En weet je wat ik, wat, wat ik nou wel een voorbeeld vind van een commercieel nummer? Nou, dit. Let op. En dat gebeurde ook door 600 muzikanten in Haarlem een paar weken geleden. Dat is uh, was een lijflied, zeg maar. A Neil Young, met Keep on Rocking in a Free World. Vind je ervan? Hallo, dolle. Oh, sorry. <laughs> ik zeg, wat vind je ervan? Het is een nummer wat je kan meezingen. Dus, dus, uh, ja, dat maakt ja. het commercieel. Ja, ja. nou, ik, ik, mag ik het eerlijk zeggen? Nee, ja, ja maar... dit, dit vind ik, ik weer niks. Nou, kijk. Nee. <laughs> Zet ik <de> meekst hard. <laughs> bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Dan volgt hier het regionale nieuws van 12 juni 2017. En uh, dan hebben we meteen heel actueel nieuws. Want uh, vanaf vandaag verrijzen door heel Zandvoort de zandsculpturen. U weet wel, jaarlijks uh, is die wedstrijd van uh, zandsculpturen... en die gaat vanaf vandaag weer beginnen. Er is... Uh, er komen allerlei uh, sculpturen van 3 bij 3 meter en uh, maar liefst 3,5 meter hoog. En de beste zandkunstenaars van Europa komen de sculpturen hier opbouwen. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein wordt daarvoor in totaal 200.000 kilo speciaal sculptu sculptuurzand gestort. Op zondag 18 juni wordt bekendgemaakt welke kunstenaar Europees kampioens Kazan sculpturen 2017 is. De sculpturen zijn te bewonderen tot 1 november. Maar tussen nu en de 18e heeft u dus de gelegenheid om de eh, kunstenaars zelf aan het werk te zien. Een automobilist is vrijdagavond tegen een boom op de Zandvoortse Laan gebotst...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 Op zaterdagavond raakte een 38-jarige man uit Bloemendaal gewond... nadat hij was aangereden op de weg in Vogelenzang. De dader reed na het incident weg. Het gebeurde omstreeks 18 uur, toen reed, of 6 uur, s'avonds dus... toen reed het slachtoffer op een racefiets op de rijbaan van genoemde weg. Plotseling kwam er een auto naast hem rijden... waarvan de bestuurder naar hem riep dat hij aan de kant moest gaan... Toen de fietser hier niet op reageerde probeerde de automobilist hem eerst naar de kant te dwingen en uiteindelijk stuurde hij zijn auto tegen de fietser aan. De fietser sloeg daarbij over de kop en kwam op het asfalt terecht. De man liep voornamelijk schaafwonden op. Ook raakte zijn fiets beschadigd. De automobilist stopte aanvankelijk maar reed direct daarop door zonder zijn identiteit achter te laten. De politie stelt nu een onderzoek in naar de automobilist en zijn auto... waarvan het kenteken bekend is. Op zondagmorgen hield de politie een 36-jarige man uit Haarlem aan... op verdenking van handel in harddrugs. Rond middernacht kreeg de politie melding van een getuige... die had gezien dat de drugs werd gedeeld vanuit een auto op de Zwarte Weg in Bennebroek. De politie trof de auto en de bestuurder ter plaatse aan. Bij onderzoek bleken bij de man in zijn, en in zijn auto drugs aanwezig te zijn. Het ging om wikkels met vermoedelijk cocaïne, potjes met poeder, pillen, ecstasytabletten tabletten en vijf flessen met in totaal twee liter GHB. Oh mijn god, het is een totale winkel wat die man bij zich had. De politie nam de drugs en de auto in beslag en de verdachte werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De Rijkstraatweg in Haarlem was zondagmiddag rond half vijf afgesloten nadat een aanrijding tussen twee auto's op het Na een aanrijding tussen twee auto's op het Zuondaplein de weg bleef in noordelijke richting afgesloten... tot de ongevallen dienst van de politie onderzoek had gedaan... naar de toedracht van het ongeval. Bij het ongeval raakte niemand serieus gewond... en alle betrokkenen konden ter plaatse worden behandeld. Op de rijstraatweg is nu een groot remspoor te zien. Dan nog even iets leuks wat in de regio te doen is binnenkort... Uh, het is weliswaar een eindje weg hoor, stoomgemaal halfweg. Maar wat wel heel leuk is, op zondag 18 juni... dan staat het stoomgemaal halfweg helemaal in het teken van kinderen. Er is van alles te beleven. Je kunt kolen scheppen, smeden, proefjes doen, tandwielen smeren... en raden hoeveel kolen er op de kolenberg liggen. En, met als klap op de vuurpijl, je kunt een echt stoomdiploma halen. Het stoomgemaal halfweg is open van 10 uur s ochtends tot 4 uur s middags. En om half twaalf wordt de stoommachine gestart en is ie de rest van de dag volop in bedrijf. En bij de meterman kunnen de kinderen allerlei leuke proefjes doen en zien hoe stoom wordt gemaakt. Nou, mocht u hier meer over willen weten, kunt u kijken op de website stoomgemaalhalfweg.nl. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we natuurlijk meer horen over het weer bij Doolit en Pierik. Ja, vandaag uh, ja, is het een beetje kwakkelen heen. Er zijn perioden met zon, maar ook een perioden met bewolking. Het wisselt elkaar een beetje af. Er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5 tot 6. De maximale temperatuur in Zandvoort gaat niet boven de 17 graden uitkomen. Morgen kunnen we wel veel zon verwachten met een matige westelijke wind. De maximale temperatuur in Zandvoort komt dan uit op 2 graden hoger dan vandaag, namelijk op de 19 graden. En de komende dagen daarna is er geregeld zon en blijft het vrijwel droog. En de temperaturen ronden af tot boven normaal. De zeewatertemperatuur is nog altijd hetzelfde als afgelopen week. Nog steeds 17 graden aan het strand. En tot zover dan het weerbericht volgens onze weerman Lex van den Horn. Ja, en dan heb ik altijd het liedje van de Sidekick... maar ik had nog geen nummer voor je doorgehad. Maar we moeten even voor ergens anders uh, aandacht aan besteden, Dolly. Oh? Want ja, want we hebben natuurlijk een jarige in ons, uh, in ons clubje van de ZFM vrijwilligers. Ja, maar daar had ik toch een nummer voor doorgegeven? Welke dan? Voor Willem. Oh. We... Zei je, ja, dat is goed. Oh, nou, dat, dat heb ik dan even niet meegekregen. Uh, draaien we die straks. Ja. Doe, doe het liedje van de Sidekick hierna. Ja, dat Speciaal is, voor Willem, van mij. Goed, dat is goed. Dat okay. is goed. Okay. Maar, maar dan, dan eerst wel eventjes wat anders, natuurlijk. Oh, wat dan? Nou, uh, dan moeten we natuurlijk wel eventjes even kijken, hoor. Ja, maar Om, jij hebt toch ook een leuk nummer voor Willem klaarstaan? Ja. Dat is toch leuk? Ja, deze. Leef. Langzale leven, langzale leven, langzale leven. gaat weer van alles mis, <laughs> ja. Maar, maar in ieder geval... voor onze jarige Willem Bruist... onze ja. huismeester... hier uh, ter plekke. ja En uh, ja, het, het liedje... van de sidekick, die wilde ik graag... aan de jarige Willem opdragen. Aan ja. onze huismeester. Dus daar hadden we wel een leuk nummer voor, toch? Ja, maar nou blijkt er weer een Karaoke versie te zijn. Maar nou zal, oh, ik, nou zal oh. ik speciaal voor Willem de verkorte versie. En dan zing, dan zing, dan zing ik hem zelf wel eventjes mee. Kan je, jij kan ook mee zingen, hoor. Ja, nou, maar dan moeten we even de lyrics erbij zoeken, hè? Oh, dat, ja, maar ja, dan zijn we weer Zullen je eerst even een ander muziekje draaien dan? Ja, dat is dus goed. Dan zoeken we dat even Dat is goed, op. is goed. Oké, okay. ja. dan gaan een mooie draaien, want 2. Twain. From this moment on. Ja. This moment Life has begun From this moment ja nou moeten we Shania twee moeten we zien te benaderen. <laughs> <laughs> moeten we zien te benaderen. <laughs> uh, ja je, je had toch ook gewoon van uh, van, die, van het duo kunnen nou ja goed uh, hey, laat, Een niet duo ik vind dit zo leuk dat gaan we gewoon okay. Hé, hey, Maar luister, luisteraars ja. als u nou thuis denkt uh, er is uh, oorlog uitgebroken <laughs> Zet hem niet af, hoor, want het hoort erbij. Het hoort er gewoon het bij. Het is zo over. Ja. Het duurt uh, maar twee minuutjes. Als u in shock bent, kunt u altijd even naar de studio komen. Krijgt u een kopje koffie om even bij te komen. Ja, zo is het. Neem gelijk een gebakje mee, gezellig. Ja. Ja. Nee, ik ben het lijnen. Oh, jij bent het lijnen. Even Neem door. gelijk een lekkere shakey mee voor jou, ja, Voor We mijn gebakje. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Daar gaat hij. Ja. Nou, hij ja. moet het wel doen, toen. Ja, dan moet je hem aantikken. Ja, daar komt-ie. Het daar is Willem met de waterpomptank, de duimtank of de combinatietank. Het daar is willen met de waterpomptank, want Willem is niet bang. Je hoeft het maar te vragen, dan staat hij al te zagen. Te potteren en te boren, de gaatjes in je oren. Als het maar klikt, als het maar klikt, is het Willem die het klikt. Brof. De water komt dan, de rijtang of de combinatie -tang. Hup, dan. Het touw is willem met de water, ik zit te laag. Maar Willem is niet bang, op zee! Met alles roept Willem. Kijk niet ja, met het zweten. Ja, ja, ja, ja, dan. Dan Willem niet. ja. Willem is niet meer. Ja, Willem is Hey. Willem ja. waar heb je dat nou geleerd? Hier is een prima pen Mijn broer, is Van de, de pak maar tot de men. Een goede van de med. Een van de Een goede van de Een goede van de med. het goede met? de Een goede van de med. Een goede van Een Een bed de med. naar de De mij of de combinatie tang. Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, Want Willem is niet bang. Als je maar kikt, uh, Is Willem die het klikt, hey Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, De mij of de combinatie tang. Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, Willem, Willem is niet bang. Hé, hey, hij is wel jarig, kijk. <laughs> wat wat ging dat slecht, hè? <laughs> moet je luisteren, het bruiste wel. Oeh, oeh, oeh. Ja, dat, dat weet je wel, het ja. wel, want dat het, het, het is Willem geweest, dus het moet bruisen. Oh, oh, die arme man. <laughs> Luisteraars, we hopen dat u het allemaal heeft, <laughs> heeft doorstaan, deze vreselijke... Uh, Dit gelegenheidsduo. <laughs> ook Ik krijg telefoon, we worden meteen geboekt. Och, jemig. <laughs> we worden meteen geboekt. Nou, dat valt allemaal wel mee. Nee, ja. Maar luister, luisteraars, ja. uh, uh, Willem... als je luistert, uh, namens uh, Dolly en mij natuurlijk. Dol, toch? Ja, uh, natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Hè? Helemaal goed. En een heel mooi nieuwjaar. Precies. Ja. Uh, zal ik ook nog een nummertje draaien wat, uh, wat Willem... Uh, Tuurlijk. Uh, uh, uh, uh, meestal ook zelf nog alles draait. Waar nou, is, is dat zo? Nou ja, hij, hij behandelt natuurlijk allerlei genres muziek. Ja. Uh, maar ook van Bob Marley bijvoorbeeld. Ja, daar is hij gek op, hè? Ja, nou, nou heb ik Bob, Bob, Bob Marley heb ik even fout ingetypt. Oh? Dus ik moet even opnieuw... Wacht even. Dan krijg Mar... je weer allemaal andere plaatjes. Ja, hij staat boven dan. Staat hij boven Ja, Bob ja, Marley. Nou kijk, deze wilde ik voor Willem draaien. Omdat ja. wij beide één liefde voor hem voelen, toch? Zo is, het. Zo is dat. Helemaal goed. Willem, voor jou. Ja, er staat hier niet bij door wie dit nou eigenlijk gezongen wordt. En dan ben ik even naastig op zoek in, uh, ja. op, op YouTube. Maar weet jij het? Wie, wie ik heb nu... geen idee. Nee. Het klinkt wel heel bekend. Ja. ja. Maar stond het niet op Spotify dan? Maar... Nee, dit nee. nummer komt niet van Spotify. Oh, af. heb je niet van Spotify? Nee, al? dit heb ik gewoon van mijn iPad. Er stond een mp je oh. op van het nummer. Dus, uh, oh. Maar daar staat natuurlijk geen naam bij. Dus door. waarom staat daar weer geen naam bij? <laughs> ja, maar uh, ze zongen Follow Me Nightingale, toch? Uh, het heet Nightingale, het nummer. Oh, het heet, ja, Nightingale. Het heet Nightingale. Dus oh, daar okay. heb ik ook op gezocht. Nou ja, misschien ja. heb ik straks nog... Uh, nou, in ieder geval, het was niet Florence Nightingale. Dat is weer een ander. <laughs> die heeft iets te maken met uh, uh, geneeskunde, geloof ik. Florence Nightingale, toch? Nou ja, uh, uh, mocht u weten wie, van wie dit nummer uh, was... Bel ons even 5730393. Want nou word ik wel nieuwsgierig, natuurlijk. Ja, ja. nou misschien, dat ja. Er dan, uh, dat misschien er in... zijn er luisteraars die zeggen van... Ja, joh, dat is die en die. Ja, ja, toch? Ja, misschien weet er iemand in Zandvoort die echt verstand heeft van muziek. Ja, is het niet George Cash of Demi Lovato? <laughs> nee, George Cash is het in ieder geval. Nee. Nou ja, ik, we gaan even zoeken. We gaan even we gaan, ja, we gaan zoeken. Gaan, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb, ik heb nog, uh, nog, nog wat anders, want samen, uh, uh, we can work it out together, toch? Ja, natuurlijk. We work everything out together. try to see it my way, do I have to keep on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 We can work it out. She can work it out. Want Ere Wie er toekomt. Dolly heeft voor me uitgevonden wie dat nou eigenlijk was. Dolly, die, die nachtegaal, toch? Jij, ja. Jij, jij hebt hem natuurlijk achter je tuin zitten, die nachtegaal. Dan, dan weet je meteen ook wie het zingt natuurlijk. Uh, ja, zo is het. Ja, ja. Ik, ik hoef het hem alleen maar te vragen. Hij riep het meteen terug. Het, het, was, het nummer het komt van George Cash. Toch? Ja, en ja. dat is een popgroep uit Amsterdam. Die was in 1967 opgericht. Uh... Oké, okay, maar die bestaan ja. niet meer inmiddels? Uh, ik weet het niet. Want het is natuurlijk al heel lang geleden allemaal. Eens even kijken ja. hoor. Want ik kan hier lezen dat bijvoorbeeld in het oprichtingsjaar... zeker zekere Totje de zanger van de groep was. En uh, Paul Jansen was de basgitarist. Ik weet niet of jou dat wat zegt. Nee. Herman van Boeien, de drummer ja dat wel ja, ja. Hermen van Boeien en Marco Klein dat was de toetsenist oh, oké okay. ja ze zijn allemaal hele bekende namen in elk geval nou ja, ja ze hebben ja. in, in uh, 1969 en 1970 hebben ze uh, samen met uh, zanger Johnny Frederiks ik weet niet of je die ook kent ja ook een bekende hebben naam. ze twee grote hits uh, gescoord ja um, maar wat die hits dan zijn, dat, dat vertelt het verhaal weer niet. Ja, maar ik vraag nou ook ja. wel erg veel aan je. Dus dat, dat, ik vond het al heel wat, dat jij voor mij gevonden hebt... dat het toch George Cash... Uh, oh ja, wacht ja. even, ik zie het hier. Want oh. ze hebben drie nummers uitgebracht. Dus Nightingale, dat was in 1969. Dat ja. is een grote hit geweest. Die ja. heeft acht weken op de tiende plaats in de top 40 gestaan. Zo. En uh, The Phantom of My Past, dat was de B-kant... maar dat is ook wel een aardig nummertje geworden. En dan het andere nummer wat uh, uh, ja, toch in de top 40 terecht is gekomen... weliswaar op de 38e plaats is blijven hangen... en daar ook maar één week heeft gestaan. Dat was Thanks for the Love... Oh ja, dat ken ik ook nog. Thanks for the love. Da -da -da -da -da -da -da. Ja, juist die. Ja, ja. En op de, op de, ja, ja, die. En op de B-kant stond uh, Calling out your name. Calling out your name, is dat die? Ik denk het. Hmm. Denk het. Dat zou nou, we ja. nou, in elk geval hè, leuk. leuk om. Kijk, dan ben je oud, maar nooit te nooit oud om te leren. Hè? Nee, zo is het <laughs> toch? Hè? Weer wat gehoord, ja. weer wat nieuws. Ja, leuk. Uh, we gaan uh, alweer bijna naar het nieuws. Dus ik ga eruit ja. met, een, met een, een klein instrumentaal uh, stukje muziek. En dan komen we zo na het nieuws met u terug. Ja, dan of gaan we eens terug. kijken of om kwart over één uh, onze collega Joop van Nes bereikbaar is. Ook. Om eens even te horen wat er het afgelopen weekend... allemaal weer te doen geweest is in Zandvoort. Ja, precies. En dan, uh... Maar oh, eerst ja. een stukje cabaretsterks. Ja, ja, dat is zo. Tot zo, luisteraars.